Het is twee uur, Jeroen Tjepkema, met het NOS Journaal. Aan het begin van de nacht zijn zo'n duizend mensen begonnen... aan een wandeling van Rotterdam naar Den Haag. Ze doen mee aan de Nacht van de Vluchteling... die in het teken staat van ondervoerde kinderen in vluchtelingenkampen. De gesponsorde deelnemers lopen 40 kilometer... en hebben in totaal bijna 200.000 euro opgehaald. Er doen ook bekende Nederlanders mee... onder wie DJ Sander de Heer en Femke Halsema. De wandeling is begonnen bij de Erasmusbrug... waar burgemeester Aboutalep het startschot gaf... Via Delft een reiswijk wordt naar Den Haag gewandeld. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardering van 16 Spaanse banken verlaagd. Moody's vindt de banken zo kwetsbaar dat hun kredietwaardigheid tot drie niveaus daalde. De Spaanse economie verkeert in recessie. Een op de vier Spanjaarden is werkloos. Daarbovenop wordt gevreesd dat de crisis in Griekenland overwaait naar Spanje. De grote Spaanse bank Bankia zag gisteren zijn aandelenprijs kelderen... na geruchten dat klanten massaal hun geld bij de bank weghalen.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 Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen bewolkt... met kans op wat regen en een graad of zeven. Overdag meer bewolking en in de middag en avond enkele buien... bij maximaal rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik hoop dat je een hele goede hemelvaart gehad hebt. Dat klinkt natuurlijk ontzettend raar, maar ik meen het wel. Want het was een vrije dag voor echt bijna iedereen gisteren. En dat betekent dat iedereen heeft een beetje kunnen lummelen. En nu allemaal Radio 1 luisteren naar Nachtzuster. En vragen stellen natuurlijk via 0800-1121. Of even een mailtje sturen naar nachtzuster. Twitteren kan ook. @nachtzuster. Of een kijkje nemen op de chat. Die vind je door te gaan naar www.nachtzuster.net. En dan even linksboven de chat aan te klikken. Allemaal mogelijkheden om je te melden. Maar dat doe je natuurlijk alleen als je rondloopt met een vraag. Want dat is het principe van dit programma. Je hebt een vraag. Daar wil je graag uitleggen over van iemand die er verstand van heeft. Nou, dat kan. Dan bel je naar 0800-1121 en dan is er altijd wel iemand die luistert... die er iets over te melden heeft en die het een beetje uit kan leggen. En dat is het principe. Dus 0800-1121.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 Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten.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 Nachtzisten wat oh, ben ik zonder al je zorgen. Nachtzuster, haal oh, ik de morgen. Nachtzisten hoe laat ben je? <middels>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 naar nou, aan de pijn. de pijn kan ik niks doen. Aan de nieuwsgierigheid of de benieuwdheid wel. Moet je even bellen met je vraag naar 0800 112. Cor, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hier Hallo Cor, hey, hey. Rij je voorzichtig? Ja, ja, ja, ja het ik allemaal mee aan. Ja, oh, oké. Okay. Hey, kun je nog well... een beetje meekrijgen zo of niet? Nou, dat gaat eigenlijk wel goed, ja. Ja, ik rij nog 80 kilometer. Dus, uh... Oh, ga, ga dan eens 70 rijden, kijken of het beter wordt. Nou, ga niet zo lang, ga dan. Het is hier een keer op de weg. Ja, beter hey, maar, hoor, maar, beter. Ja. Maar ik heb ook over een verkeersdingen uh, uh, vragen, hè? Hey? Ja. Maar dat mooi werk vaak op de, met de bromfiets. En dan bij ons zijn ze aan de weg aan het werk. Gewoon op een, uh, een voorrugsweg, zeg maar, hè? Hey? Ja. Maar op ze aan die weg aan het werk zijn, ze er in de berm een bord 30 kilometer. Ja, ja, dat is ook, dat is ook geen zalm, 30. Maar geldt het dan ook voor mijn bromfiets, of niet op de fietspad? Dat je 30 moet. Ja, een auto, met de auto maar met 30, op die tevoren Ja. Hè? Maar dan ga je met de bromfiets op de fietspad. Maar hoe, het rij je, hoe hard ga je met je bromfietscore? Nou, dat ding ik, ik op 42. Je mag 40, je loopt 42. Hij loopt precies 42,2. <laughs> ja. ja, maar natuurlijk moet je dan ook 30. Wat denk je dan? Dat jij er met 40 voorbij mag. Ja, dat dacht ik ja. Dan worden die werklui toch door de stroming onder jouw brommerwielen gezogen. Oh. Hij had alleen maar oud op die op die die, die die ja, die ja, gewoon die voorwiel schat dacht ik. Ja, nee, dit is vast ook voor de brommer, maar ik heb geen idee want dat ik ooit mijn rijbewijs heb gekregen, dat is ongelooflijk. <lacht> ja. Er zijn nog een paar ambtenaren nog steeds van in de war, maar 0800 1121 als je dat weet. Cor, wat is het voor brommer? Nou, ah, het is een. Uh, God, weet zo'n ding of zo. Uh. Een poeg. Nee, een zundak. Uh, gewoon een scooter is het, hè? Oh, het is een scooter. Ja, ah, een scooter, die joh. En ah. heb, je hem zelf, heb je hem zelf opgevoerd? Nou, om eerlijk te wijzen, hè? ja, de priester luistert nu ook mee. Ja. Maar jij heet toch niet ik, echt koor? Ik, ik, ik, ik heb dat ding al tien jaar, hè? Maar als wij het niet gaan basen, joh. Ik heb dat nee. ding al tien jaar, hè? Toen, ja. toen, toen ik hem kreeg, toen liep hij zo'n beetje 55, hè? Ja. En toen heb ik er 40.000 kilometer mee gereden, dat ding? Ja. En toen wordt de uitlaat uh, weggebrand zeg maar, van dat ding. Toen ging je naar de fietser maken, de maken, zeg maar. Ja. toen zei die man, ja, koor uh, nieuwe uitlaat, kost je 800 euro. Ik zei, God zal maar lief hebben. Ja. Daar Ja, ik een, ander, een, een, een ook een andere uitlaatje voor je, die kost maar een paar honderd. nou goed, die dan maar op me dan. Ja. Hij heeft dat gedaan en we denken, joh, ga die maar loopt gelijk 15 kilometer harder. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar ik kan niet zo goed rekenen, maar dat ding reed dus 70 inmiddels. Ja, zo ongeveer. En toen, want je rijdt, hij rijdt nu al, oh, je hebt hem een beetje gejokt, maar je rijdt toch geen 70 met je scooter? Af en toe. Oh, ik als je paar, haast hebt. Als je daar een paar grote, grote spiels op zit. links ja. en rechts. Als ik dan uh, de verte helemaal niet zie. dan draai ik je hem even over. Hè? Ja, nee. ja. Dan, ja, uh... ja, ja maar als er dan ja, een bord ja, met 30 in de berm staat. Dat geldt ook voor mij. Ja, dat denk ik wel. Maar ik heb, ik, laten we vooral iemand die daar iets zinnigs over kan zeggen. laten bellen naar 0800 1121. Cor en. Ik heb nog een Ja? Vorige week ben ik van Vakantie teruggekomen uit Turkije. Ja. ja. En dan ben ik ben een beetje, beetje langzamer, 1,80 ben ik, en dan zag ik met mijn knieën klemd in die andere stoel hè? dat vliegtuig hè? Ja. Eh? Toen, dacht, toen dacht ik bij mezelf, uh, als die stoelen, die banken hè, dat vliegtuig nog allemaal eens 10 centimeter hoger doen, gewoon, hm? gewoon iets eronder maken. dus al die banken 10 centimeter hoger, ja? Ja. Mag die afstand hetzelfde blijven, <coughs> en dan uh, dan kan je zo met je lange benen, zoals ik bijvoorbeeld, kan je zo onder de stoel door, zeg maar. Een beetje onderuit gezakt. Oh dat is ja. je wat ik bedoel? Ja. ja nou, of dat kan hoor, dat weet ik niet. Maar, maar. Je, je bedoelt dus dat ze niet de afstanden tussen de stoelen groter hoeven te maken, maar gewoon de stoelen iets hoger zetten? Ja, een centimeter of tien, allemaal hè. Dan kan je zo met je knieën onder die andere stoel, bij wijze van spreken. En de vraag is, waarom doen ze dat niet? Ja, waarom doen ze dat niet? Want iedereen zit er in de kamer en het schellen dat die ruimte zo klein is. Ja, het is verschrikkelijk, hè? Ja. Ja. <coughs> ja, dan heb ik nog een klein vraagje. Oh, ja. Ja, nog een klein vraagje. Ik ja. krijg de kippen, hè. Kippen? Ja, kippen. Ja. Dat maakt niet uit. Maar kippen leggen ook een eitje dat weet je wel, hè. Soms, ja. Ja, soms, ja. Ja. Als ik nog vanmorgen mijn ontbijt op heb, hè. Vier, vijf boterhammen. Zo. Ja, maar ja. kun je ja. er maar zij of zo af en toe op. voor iemand van 180 is dat best veel. Ja, joh. Nee, maar er zijn mijn vriendinnen, van hoor hem maar nog, eitje, doe maar joh. Ja. Dat is mijn vraag. Als je op eitje nou nu op kan, wordt dat beter voor je? Geel of wit? Ja, ik lach erom, maar het is een hele goede vraag. Ja? Nee, maar dat is echt per ongeluk hoor, een enorm goede vraag, want daar is iets mee. Ja, ik bedoel, uh, ik kan het wit er wel weggooien, maar dat begeel opa iets. Ja. Weet je wel? Dat kan ook andersom zijn, hè. daar geen je van. Ik weet niet. Nou ja, het je hangt een beetje af vanaf wat is je doel. Ja. Heb je een beetje energie nodig? Of zeg je nou, ik heb toch al zeven boterhammen op, ik wil eigenlijk een beetje afslanken, dan moet je dat witte eten. Ik eet nou tien over twee. Dan ga ik gewoon iets makkelijker denken over sommige dingen, hè. Vroeger zeiden ze bij ons, en een paar eieren heet het goed voor de seks. Maar is dat een geel of van weet hij? Ja, dat is ja, dat wel handig om even te weten natuurlijk. Anders dan kun je namelijk gewoon de helft eten voor hetzelfde resultaat. Ja, daarom joh. kan geel dan eten en dan weet er nergens goed voor. ja, dan lijkt het allemaal leven. Maar wat vind je lekkerder? Eigenlijk dat geel, er zit meer smaak aan. Ja. Goed, nou ik, uh, ik, het is een hele kudde vraag in één keer hoor. Dus ik uh, hoop ah, nee, dat er. Hij uh... nee, drie vragen van mij joh. Nou, dat ja. Ik echt, hoor. Ja, dat vind ja. ik ook. Drie maal is scheepsrecht. Nou, dan heb ik nog een vraagje. Gaat nog... <laughs> nee. ja, dat nog? Als ik vrachtwagenchauffeur ben, ja. Ja, dan, dan ben ik al bijna 50 jaar hoor. Ho, ho. Echt waar? Ja, zeker. Ik ben, 50 uh... jaar, dan moet je met pensioen hoor. Ja, ik ga naar AOW. Oh, oh, en je rijdt nog steeds? Ik rijd nog steeds dat is gewoon mijn hobby. Met kippen. Met kippen, ja. Kijk, raad wat hij rijdt zonder één enkele vraag. Ja, oh. met... ja maar ja, goed, vrachtwagenchauffeur, ja. ja. Nou, ik kom, ik kom aanrijden, gewoon, uh, niet op autobahn, maar gewoon uh, in een dorp, zeg maar, hè? Ja. Ik rij, rijd op een dorp ja. en ik, ik nader een kruispunt, een T-kruispunt. Ik, ik, ik woon bijvoorbeeld linksaf, ja? Ja, je wil linksaf op het T-kruispunt? Ja. En kom je ja. dan uit de T of kom je uit het stokje van de T? Nou, je, je rijdt vooruit, zeg maar. Oh ja, zo, dat is de ja, goed. Je rijdt vooruit ja. en dan kom je op, op een spetsing, Je ga ja. links of rechtsaf. Ja, en ja? je wil links? Linksaf. Ja. Kom jij eraan rijden aan de linkerkant, lukt zo ik. En je ik... geeft weer richting aan naar rechts? Ja. En dan denk ik, oh, je gaat rechtsaf, hè? Ja. Dus ik wil die kruis met oversteken, dan klopt jou er rechtdoor, dan is er een fout aan. Wat? Jij wil wel rechtsaf. Ik geef, ik wil, ik geef ik richting wil... aan dat ik rechtsaf ga. Ja, maar maar ik, ik ga, ga door. Hey, wacht maar even joh, jij wil rechtsaf met je luxe autootje, Met mijn lu aan. luxe autootje, ja, ik wil rechtsaf met mijn luxe autootje. Ik doe met mijn luxe rechter knipperlicht aangeven dat ik rechtsaf ga, ja? Ja, nou, en ik wil er aanrijden en ik ga linksaf, ja. ja. dat is Eigenlijk voor jou geen last. Nee. Maar jij gaat dan toevallig rechtdoor, je hebt je richting aangegeven naar rechts en je gaat rechtdoor en je knalt onder, onder mijn auto, zeg maar. Ja. maar. Je wist er een fout aan? En, en, en, en, nou, het lijkt mij heel onpraktisch als je aangeeft dat je naar rechts gaat en dan niet naar rechts gaat. Ja, maar Bovendien kom jij voor, van rechts. Ik vaak voor een meisje. Maar de vraag is, Cor, ja. rij jij ter hoogte van de deur mijn auto binnen of rij um, jij ter hoogte van mijn voorlampen mijn auto binnen? Hij hey, volgens mij snap ik die uh, aftrek ik, ik kom aanrijden, ik moet linksaf op die kruis praten, hè? Ja. En jij komt aanrijden, je wil rechtsaf. Ja. Maar je gaat niet rechtsaf. Nee. Dus ik, ik trek je weg op, zeg maar, om linksaf te gaan. Dan rij je in één keer onder de vrachtwagen bij mij. Oh, als ik dan onder de vrachtwagen rij, dan, ja. dan, nee, maar dan ben ik drie dubbel fout. Want punt één kom jij van rechts. Ja. Punt twee geef ik richting aan en sla ik niet rechtsaf. En punt drie probeer ik voorrang te nemen. Ja, ja, zo ja. Ja, nou weet je het ook niet meer hoor. Nou ja, hoezo weet je het niet meer? Ik leg het je net echt heel helder en duidelijk uit. Ja, ja dat klopt wel, ja. Ja, ja dat rustig, kom ja, doei. Cor, hoeveel ja. kip heb je aan boord? Ik heb er uh, 62 voor me gelijk. Oké, okay. nou een ja. goede reis nog met de kippen. Ja, ja ik hoor het wel. Oké, okay. doei. Dag doei. Cor. Doei. Goed, even recapituleren hoor, wat hij nou allemaal had. Um, uh, dus als er een bord staat wegens wegwerkzaamheden langs de autoweg... dat je daar 30 moet, moet je dan met de brommer ook 30? Ik dacht dat toch gewoon wel, ja. En um, uh, als je altijd met je knieën klem zit in het vliegtuig... vraag je je misschien net als koor af... waarom maken ze die stoelen niet 10 centimeter hoger... zodat je met je voeten onder de stoel voor je kan... En qua kippen en eieren wil hij graag weten wat gezonder is. Het wit of het geel. En eigenlijk wil hij ook graag weten wat beter is voor de seks. Want dat is een beetje een gerucht dat gaat rondom eieren. En die hele verkeerssituatie laten we dan gewoon voor deze ene keer aannemen... dat ik gelijk heb en dat die vraag niet meer beantwoord hoeft te worden. Maar mocht je iets toe willen voegen, 0800-1121. Goedenavond Astrid. Hallo. Hoi. Ik heb een vraag over het uh, carnaval. Het is nog oh. wel niet het seizoen. Nee, je bent er mag... vroeg bij. Ja. <laughs> ja. of laat. Ja. Maar ik, uh, <laughs> ik zit er al een tijdje over te denken. Het valt me op dat in Brabant alle plaatsen, bijvoorbeeld uh, Zetterenbos, Tilburg, zo, die hebben een bijnaam: Ja. Nou. Donkruiken, Gat, uh, ga maar door. En Limburg heet gewoon Maastricht, Venlo, Romond. Is dat zo? Ja, dat dacht ik. Nee. En, jawel. Ken, nee. ken je in plaats van een burg wat anders heet? Jawel, nou, volgens maastricht. mij Maastricht en Venlo maastricht volgens mij ook. Maastricht. Ja, maastricht. ik weet de namen niet, joh. Ik kom toch van boven de rivieren? Ja, maar ik zit ertussen in. Ik woon in Nijmegen. Nou, en volgens mij maastricht. hebben die ook... Maastricht, maastricht dat, heet, dat, heet, dat heet niet in de carnavalstijd uh, anders, hoor. Dat heet Maastricht. Echt niet? Ja. En ik heb laatst uh, Venlo... Het is het tweede want die burgemeester van Venlo wordt nou burgemeester van Nijmegen. Er was ook een reportage even over Venlo van, van het carnaval van laat februari. Nou, het heet gewoon Venlo. Nou. het heet niet drubbegat of weet ik wat. Nee, precies. Hij heeft wel zo'n Nijmegen heet. In, uh, Nijmegen? Oh, Ed, wat erg. Nee, ik heb ja, geen idee. Je weet als uh, presenteren. Ja, dat zou ik dus echt heel erg moeten weten. Vertel het me eens. Nou, dat is dus niet belangrijk hoor. Knotsenburg. <laughs> <laughs> ik, ga ook, ik wou zeggen, ik denk van nou, dan zeg ik gewoon als jij het gezegd hebt, zeg ik oh ja, dat wist ik ja, wel, maar dit wist ik echt wel. niet. niet Knotsenburg? Ja, even verband met, met Knotsen, met, met, met het, met het, het vroege kasteelheren. Oh, knotzen, en die Knotsen? Het valkhof wat we hier hebben, dus dat is die. We hebben het leven. En, en hoe was jij dan verkleed, uh, Ed, de no, laatste ik ga, carnaval? Ik ben niet verkleed. Ik ben, hey, ik ben niet zo'n carnavalist helemaal. Iemand viel me gewoon op. Ja, kom, nou, als, je, als je in Knotsenburg woont, dan moet je toch een beetje leuk verkleed gaan. Oh, nee, wij zitten eerlijk gezegd, dan ben ik niet zo'n chauvinist. Want tussen in Nijmegen, die wil meedoen, kan niet meedoen. Oh. Ja, sorry hoor. Oh. Wij zijn het hè? Ja, nou ja, in Arnhem was het heel gezellig met carnaval. Nou, dan moet je, ja. je tegen spreken iets. Ik ben niet zo... Uh, dat, nee, die, die steden... Ik denk dat je daar meer de achtergoed moet denken. Daar zit geloof ik wel nog weer carnaval. Nou, dan zat ik in de goede hoek van Arnhem. Maar bijvoorbeeld bij ons uh, vlakbij, in Zwolle... Ja. Ja. Daar is carnaval, dat is, uh, dat is een dingetje, hoor. Ja, dat, dat, dat, dat klopt. Ja, bepaalde, zo heb je ook een bepaalde streek in... Uh, ik geloof bij Hillegom in die buurt. Ook. Mm. grote oorspronkelijk ook heel veel katholieke mensen wonen. Dat heeft er dus mee te maken. Ja. Maar uh, ik, ik ben benieuwd... Misschien zit ik ernaast, bijvoorbeeld, ik denk nog eens in de plaats Weert, ook weer, daar ligt ook een Limburg, daar kan ik ook geen andere naam voor. En dat zou ik wel eens willen weten gewoon. Of, of, waarom die Limburgers zich vasthouden aan hun eigen naam? Ja, zich vasthouden? Ik weet, volgens mij ontwikkelt zoiets zich toch gewoon? Ja, dat weet ik niet. Ja. Ik, vind, ik vind het Vallow ook wel aardig in maastricht Link. Ja, waarom zou je daar verlogen nee. in? Ik vind Knotsenburg, daar, daar kom je niet overheen. Nee, ik vind het ik vind prachtig. Goed. En die meneer voor me, die Korg, met ja. die vliegtuig. Nou ja, als ze die, die stoelen voor om 10 centimeter verhogen. moeten nee. mensen die daarop gaan zitten wel erg lange benen hebben, natuurlijk. Want die moeten dan met de beentjes grond komen. Nee, maar dat geeft er niet als je een beetje met je benen bungelt? Nee, dat is, als je, dat, dat is heel irritant. Als je heel lang met je benen bungelt, dan, dan krijg je juist krampen. Oh. Als je gesteund Ik hebt, geloof dan... er niks van. Wel, want iemand die, die bijvoorbeeld in een, in een soort rolstoel zit die heeft er ook zo'n soort steun op onder de voet. om daarop te oh, gaan. Nou, kijk, dan geef je meteen al de oplossing. Ja, nee, maar dat wil ik het niet... Voetensteuntjes. Wordt nog een hele toestand in die nou, vliegtuigen. Ja. Goed, dankjewel Ed. Goed zo. Tot de volgende dan. keer. Wel. Dag, 0800 1121. Antoine. Ja, Antoine. Mij? Nee? Nou, weet ik niet. Hoe heet je? val ik nou weg, of niet? Hallo. Ja, hallo. Hoe heet je? Antoine. Hé, hey, Antoine. Oh, ik dacht het net even wegvielen, maar... Nee, ik had een vraag, hè? Oh, vertel. Het gaat nou ook over... Mijn vriend komt uit Cuba. Ja. Die komt over twee weken weer terug. Uit Cuba? Ja. Ja, uit Cuba. Nou, heb ik informatie dan bij KLM voor een ticket, een enkeltje vanaf Havana naar Amsterdam toe? Ja. Nou, dat kost me 1100 euro. Het is een eenvlucht. Zo, ja. Nou, informeert hij in Cuba oh. op het kantoor in Havana, ja. voor een enkeltje uh, Havana-Amsterdam, Ja. dan kost het 450 euro. Nee. Ja, mevrouw hoe, hoe kan zo'n prijsverschil staan? Maar heeft hij dan geïnformeerd bij... Um... KLM-kantoor uh, bij... KLM in Avallo, die informeert. R. Knotsenburg. Knotsenburg? Ja, of een of andere vliegtuigmaatschappij die dan. Um, met, een, ja. uh, met, met, een, met een hele oude. Uh, heel oud zweefvliegtuigje... De... Nee, nee. nee, het zijn we toestellen. Oh, het maar dat is, een, dat is een goede tip. Ja. Dan moet je dus altijd gewoon. In Cuba. Moet je, dat kan tegenwoordig vast wel via internet. In Cuba je ticket boeken. Nou, internet in Cuba is, uh, nou, is moeilijk. Ja, het is dus lastig, dus hè? Je moet echt een Carlemper door in Havana. Ze voeren de, uh, een andere luchtvaartmaatschappij in Nederland die vlucht op voor Havana, maar die is dan die is vervallen. Oh. Maar ik vind het prijsverschil zo groot. Ja. Ik moet dan hier 1100 euro betalen. Ik moet dan uh, ja. de elektroos tegen de kant naar hem toesturen of, of via internet dan wel zenden. Ja. Maar hij betaalt 450 euro voor dezelfde vlucht. Ja. Dat is, dat, is, dat is inderdaad dat is meer dan het dubbele, moet je afrekenen. Ja, en dan heb ik in het verleden, toen ik met Martinaire naar Cuba vloog, ja. toen, toen was het ook heel verschillend. Als ik via Amsterdam vloog, hij kostte het prijs 800 euro. Maar vloog ik via Frankfurt, ja. van Frankfurt naar Amsterdam, Amsterdam-Havala, ja. dan scheelde met me 200 euro. Terwijl ik eerst naar Frankfurt moest rijden. Ja, terwijl je langer vliegt, ja. Ja, ja. en zo is ook ja, dat weet ik niet. Want wat kost het om rechtstreeks van Frankfurt dan naar Havana te vliegen? Ja, die prijs gaat goed dan vliegen via een hele maatschappij. Maar dan is Martin Air, die, die vliegt dan zeg maar... die adverteert ook meer in Duitsland zelfs. Ja. En dat is de prijs 200, 200 euro goedkoper. terwijl je eerst van Frankfurt af naar Amsterdam moet vliegen... en van Amsterdam weer naar Havana. Ja, maar het is natuurlijk prettiger... als ze als niet met een half leeg vliegtuig naar Amsterdam hoeven te vliegen. Ja, maar ik stap er ook in Amsterdam op. Ja, maar dat, dat scheelt dan dat, dat stukje. Dat je dan. Daar dat hebben ze liever, dat je er al in zit. Nee, denk het ik. Ik van vliegtuig vanaf Frankfurt, vliegt met ja. Lufthansa naar Amsterdam. Oh. Maar het is wel een prijs die Matthijs dan. Die wel via Matthijs betaalt. Een ingewikkeld wereldje is toch. Hey, ze, het toch. Hé, en Antoine? Ja? Wat is dat voor vriend dan die uit Cuba komt? Hij is mijn vriend, die woont al. Uh, ja, al, al 15 jaar hier. Is er, maar is het een vriend of is het je verkering? Nee, het is een vriend. Hij is een verkering ook trouwens. Uh, uh, maar het probleem is in Cuba. Ja. Hij heeft een huis in Cuba, alles zelf. Hij woont bij zijn ouders toch. Cuba is draag, hij mag naar Nederland toe. Hij mag hier ook werken, het is een alles. Maar hij mag hier maar elf, uh, elf maanden en dertig dagen in Nederland blijven. Oh. Ja, voor Cuba's begrippen. Hier, hier mag je gewoon blijven. Maar in Cuba zei, je moet op tijd terug zijn. Als je niet op tijd terug bent, dan vervallen jou al je bezittingen. Maar is je alles kwijt in Cuba. Dus dan willen we ja, zo werkt in Cuba. Dus dan moet ieder jaar moet hij één dag heen en weer? Nou, nee. Ja, dan moet hij drie maanden in Cuba blijven en dan mag je weer terug. Drie maanden ook? Ja, drie maanden, ja. Dus hij is nu drie maanden daar? Ja, en dan moet hij dan, als hij, dan zeg maar, als hij terugvliegt... dan moet hij eerst al die maanden moet hij per maand 45 euro betalen... op het in Rotterdam. ja niet dan kan je wel terugvliegen, maar dan kan je nooit meer weg. Dus ja, er zijn bepaalde regels verbonden. Jeetje. Ja. En dan heb je hem nu drie maanden niet gezien... of ben jij ook nog even daar naartoe geweest in die tussentijd? Nee, deze is ik niet naartoe geweest. Och. En dan sta je dus nu binnenkort met ballonnen... en een Nederlandse vlag sta je op Schiphol. Nee, niet met ballonnen. Ja, het gaat op een gegeven moment ook een beetje wennen. Nee, en, we doen we dat doen al jaren zo, maar het kan gewoon ja, in Cuba nog niet. Anders. Het wordt wel een beetje vrijer allemaal, maar ja, het is allemaal een beetje behouden nog. Maar, je, want je zegt van we doen het al jaren zo. Wendt het dan ook dat je elkaar steeds drie maanden even niet ziet? Nee, dat wendt nooit. Ik moet er wel als hij hier is en als hij weg gaat, dan moet ik ook wel wennen. Ah. Ja. Ja. Ja. Dan moet je weer aan elkaar wennen. Ja. Oké. Okay. Drie maanden is over. Maar gewoon die, die vliegtuigprijzen schoon ik zo wel. Ik denk van, als ik dan boek 11 of een enkeltje. En bij KLM kan een enkeltje. Bij, bij Alkenvlaar kan het dus wel niet. Dan moeten we per se er toe boeken. Nee, maar dat is raar. Het is wel raar. Maar goed, ja. ik hoop dat er iemand is die dat even kan duiden. Via 0800-1121. Ik doe mijn best, Antoine. Heel prima, bedankt. Veel plezier, hè? Nee, tot ziens. Doei. En el mar se mian arena, como sacudí el jivel, al chan-chan le daba pena. Oh Vista Social Club Cubaanse muziek, Chan Chan. Een liedje dat volgens Truus op de chat gaat... over een man en een vrouw die samen een huis bouwen... op het strand zand gaan halen. En als de vrouw dan de zand, uh, het zand van zich afschudt... dan is dat een ja, verschrikkelijk opwindend gezicht. En daar gaat het liedje Chan Chan over. Zegt Truus dan, hè? ik kan het niet controleren, want... Uh... Ik kon het niet verstaan. Buena Vista Social Club lekker in de Cubaanse sfeer... omdat Antoine het had over Cuba. Een vriend van hem gaat vliegen vanaf Cuba naar Nederland. Als je in Nederland dat uh, enkeltje koopt, dan kost het 1100 euro. En als je datzelfde enkeltje koopt op Cuba, dan kost het 415 euro. Hoe kan dat prijsverschil ontstaan, vraagt hij zich af. 0800-1121. Corrie... Ja, met uh, Corrie van Achtmaal. Hallo, hi. Hallo, hoe gaat het met je? Nou, met mij gaat het goed. Ik vind het fijn dat ik je eindelijk een keer spreek, Corrie. Ja, ik, ik ook. We hebben, nou, jij, jij hebt voornamelijk, uh, uh, denk ik, zo'n uh, 24 keer gemaild. Uh, ja. Want je bent echt op zoek. Echt op zoek op het vellen van Cornelis Jetsen. Van de, de vroegere schoolmeester. Die heb jij ook wel gekend van de schoolplaatsen van vroeger. Oh, van Aap ja. Oh. Ja. ja. Dus Cornelis Jetsen. Ja. En, en, en nu moet je me even uitleggen wat knipvellen zijn. 3D-vellen. Want ik zit op een shows en dat, daar uh, maak ik zelfs ook 3D-vellen. Ja. Hé? Eh? Ja, verschillende zijn. Maar nu ben ik op zoek naar verschillende knipvellen van Cornelis Jetsen. Maar waarom? Want je hebt me echt heel vaak gemaild. Ja. Waarom moeten dat per se knipvellen van Cornelis Jetsen zijn? Nou, omdat ik die het mooi, mooi vind. Oh ja, daar zit wel wat in. Maar ja. je vindt ze mooi, dus je hebt ze wel eens gezien. Ik heb ze wel eens gezien. Want iemand, een, een collega van mij, die ja. ook bij zit, die doet dat ook. En die had ze ook, van oude boerderijen. En heb jij toen niet aan je uh, collega uh, knipvellen, ja, knippen? Ja, die had ze toen niet meer. Dus. Oh, oké. Okay. Eh? Ja. Vandaar dat ik daarom vraag niet. Oké, okay, want wij hebben allebei al, en, en een collega bij Omroep ja. Max ook, die heeft ook ja. al zitten zoeken en die had iets gevonden. Ja. Een, een, uh, een internetwinkeltje of niet? Nou. Ja, ik heb het via de computer gezien, jouw e-mail. Ja. En vandaar dat ik dan eventjes wakker. Tenminste, ik was aan, aan het slapen. En toen ging de telefoon. Ja. Dat ik wakker werd daarnet. Dus... Ja. Zo werkt het een beetje. Ja. En, uh, ja, um, uh, uh, ja maar, uh, maar ik begreep dat jij al, ook al verschillende winkels had gebeld. Ja, of? ook al verschillende. Uh, gebeld, ja, geïmaild en zo. Oh ja, maar, maar word... niemand heeft meer knipvellen nee. van Cornelis Jessen? Nee. Ja. Dat is ook wat. Ja. Maar is het 3D-knippen, is dat nog een beetje in? Want op een gegeven moment... Wel, hoor. Bij ons wel. Ja, want ik hoor nooit meer ons... iemand... Bij over. Wel, hoor. Ja. Ik hoor nooit meer iemand over theezakjes vouwen. Ja, nee. <laughs> nee, maar dat, dat doen ze ook wel eens. Dat hebben ze ook wel eens gedaan. Maar uh, dat, uh, dat 3D-vellen... En piramide vellen, dat ja. is ook weer iets hoger. Oh. Dat zijn andere dingen, maar dat, dat uh, doen ze ook nog. Oké, okay. dus is Cornelis Jetsen ook van zien? Dat is ook van ottenzien, ja. En, en maakt het jou dan wat uit of het aapnootmies of ottenzien of boerderijen is? Of gewoon als je zegt, nou als ik maar knipvellen... Het liefst knipvellen ja. van boerderijen van Cornelis ja, uit Jetsen. De eeuw. Uit de 14e eeuw. Niet de vellen, maar de tekeningen. Ja. Of de boerderijen? Ja, de boerderijen. De 14e eeuwse dat boerderijen? Ja. Oké. Okay. Nou, Corrie, ik, als het nu niet lukt, dan weet ik het ook niet meer. Nee. Nee, dan moet je ze zelf tekenen. Ja. Dan, uh, ik wil best eens een keer een boerderij voor je kleuren. Ja, ja. Dus dat is... Uh, dat, maar, maar we proberen het nog een keer. Cornelis Jetsen, 3D-knipvellen, het liefst ja. van oude boerderijen. Waar kan Corrie die krijgen? 0800 1121 Ik doe mijn best. Oké, okay, bedankt. Goed, doeg. Doei. Dag Corrie, dankjewel. Bart. Hoi, asse. Hallo. Uh, goeiedag. Goeiedag. Uh, met Bart spree ja. uh, spreek je. Um, nou, ik, mij interesseert geld helemaal niet hoor. Nou, als ik ooit nog uh, nooit interesse in net gaat, is geld. Oké, okay. maar als ik duizend euro zet op mijn... Uh, betaalrekening, ja. dan krijg ik geen rente. Als ik 1000 euro rood sta, ja. dan moet ik wel de rente betalen. Ja. Dus uh, wat, wat ik me afvraag is, uh, waarom krijg ik geen rente als ik dus duizend euro uh, positief sta, ja. en duizend euro negatief, dan krijg ik, Ja, het is gewoon heel simpel. Dus, ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar ergens moet de bank natuurlijk ook geld vandaan halen... om dat enorme bankgebouw en al die mooie pinautomaten van te betalen. Ja, maar dus als ik duizend euro op positief sta, ja. dan krijg ik geen rente. En als ik duizend negatief sta, dan, krijg ik, dan, dan wordt er van mijn rente afgehaald. Maar Bart, Bart, als jij positief staat, dan bewaart de bank jouw geld voor jou zodat je het niet in een oude sok onder je matras hoeft te bewaren... en zodat je kunt internetbankieren en met, uh, als je wil met overschrijvingskaarten kunt betalen en zo. Maar als jij rood staat, dan, moet je dan stellen zij dus hun geld en jou ter nee, beschikking. Ik, nee, maar ik ben een wiskundige, zeg maar. Uh, ja. Dat weet ik, Bart, je dus, bent van de uh, nummertjes. Ik ja. Als ik duizend positief sta, dan ja. moet ik gewoon net zoveel rente krijgen als ik duizend negatief sta. Nee, natuurlijk niet. Jij bent aan de beurt? Ja. <laughs> oh, ik moet het uitleggen. Nee, maar de, uh, ik vraag daar even hulp bij, want anders dan ben ik aan het, uh, het uh, debatteren. En dat is niet nee, de bedoeling. Het, is, het gaat om kijk, de luisteraar. Ja. Kijk, ik ben wiskundige gewoon. Ja. Dus uh, uh, oké, okay, rente is rente. Ja, maar dan dus, kun je wel daar wiskundige positief, zijn, maar daar wordt, je... daar wordt nog steeds die regeling van iemand die jou een dienst aanbiedt, niet anders van. Pardon? dat het feit dat jij goed kan rekenen... maakt niet dat je recht hebt op waar je denkt recht op te hebben. Nee, Maar lieve schat, ik bedoel... 1000 ik bedoel, positief ja. rent, is zoveel procent... en 1000 negatief is ook zoveel procent. Ja. Ja, dat is gewoon wiskundig uh, berekend. Ja. Daar kan toch niemand uh, verder moeilijk over doen. Nee. Dus als ik 1000 positief zou, krijg ik geen rente. Als ik 1000 negatief zou... Moet ik wel rente betalen? Nee, maar je, nee, maar je, je basis, je basisaanname is al... Stel, ik heb een kattenoppasservice. Ja? Ja, het wordt echt heel logisch, dit verhaal. Nou, ik heb nou, een kattenoppasservice. Een technisch, en jij zegt tegen mij... Jij hebt een kattenoppasservice, Astrid. Kun jij dit weekend op mijn kat passen? Ik zeg, ja, prima, hartstikke leuk. Dus ik pas dat weekend op jouw kat... En, de volgende, en het weekend erop bel ik jou en zeg ik: Hé hey Bart, ik ben Astrid van de Kattenoppasservice. Nu moet je op mijn kat passen. Nee, maar, dit, nee, maar zo ik heb werkt het, het toch bank. gewoon niet? Ik bedoel, kijk, jij, okay, dit is voor jou en mij. Dan doe ik het natuurlijk graag. Ja, maar dit is. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Want jij hebt geen Kattenoppasservice. En het is dus het is één kat en het is één kat bij mij. Maar werkt, zo werkt het niet. Dan kan het wel één kat. Dan kan ik kan wel zeggen, ik ben een wiskundige, dus het gaat één kat op één kat. Ja. Maar misschien dat jij wel helemaal niet kan dat weekend. Of dat je, oh, ik wou zeggen, allergisch bent voor katten. Maar dat zou heel raar zijn in dit voorbeeld. Nou ja, Bart, ik, ik roep de hulp in van de luisteraar. Want het is niet de bedoeling dat ik antwoorden geef. Meestal klopt dat ook voor gemeten. Dus 0800-1121. Weet, weet, weet je hoe mijn kat heette? Nou. mijn kat uh, was Alice. Alice? En die is 19 jaar geworden. Dat is heel oud voor een kat. Ja. Ja. Nou, Bart. Ik uh, hoop dat er een antwoord komt. Oké. Okay. Doeg. Hoi. 0800-1121 over uh, ja, de rentevraag van Bart... maar ook over de Cornelis-Jetse 3D-knipvellen. Ik hoop echt dat iemand die Cornelis-Jetse knipvellen weet te vinden... want Corrie is er al zo lang naar op zoek. Antoine die wil weten hoe het kan dat een uh, enkeltje Cuba-Amsterdam... in Cuba 415 euro kost en in Nederland 1100 euro. Ed die wil weten waarom Maastricht, Venlo en Weert... en andere steden in uh, Maastricht geen bijname hebben met carnaval... En Cor, die wil weten of die met de brommer ook 30 moet als er een bord in de berm staat dat, dat je 30 moet wegens uh, werkzaamheden. Die wil weten waarom de stoelen in vliegtuigen niet 10 centimeter hoger zijn, zodat iedereen met zijn benen onder de stoelen daarvoor kan. En die wil weten wat nou uh, beter is. Um, hoe zeg je dat nou ook weer? Daar is zo'n mooi woord voor. Uh, nou, ik, zoek, ik, ik moet even nadenken over het woord. Maar wat nou beter is voor de seks? Het geel of het wit van eieren? En wat je überhaupt het beste kunt eten? 0800-1121. Yvonne, goeienacht. Hallo. Hallo. Goeiedag. Ik uh, wilde antwoord geven op de vraag van die meneer... over uh, de plaatsnamen met de carnaval in ja. Limburg. Ja. Nou, het zit namelijk zo, inderdaad, in Brabant krijgen ze een andere naam, totaal ja. andere naam. Maar in Limburg is het traditie dat ze dan uh, de plaatsnaam in het dialect gebruiken. Oh. Dus dat wordt Maastricht wordt Maastricht. Nee, en, ja. En uh, de andere plaatsnaam, het dialect. Oh. Dat is van Limburg. Maar zeggen, zeggen ze dan in het rest van het jaar niet Maastricht? Dat zeggen ze ook hoor. Ja, dus het is eigenlijk. Maar, uh, ja. maar wordt het echt heel expliciet gebruikt? Oké. Okay. Ja? En is niet. Maar dat is niet stiekem ook. Um, waterland of zo. Nee, nee, nee. Is het niet oh. zoals uh, in, in een bos oeteldonk nee, En, uh, en uh, kruikenzeikers en dat soort Wie zijn de kruikenzeikers dan? Nou, dat is eigenlijk Tilburg. Oh, echt waar? Ja, ik zeg dat zeker erbij. maar Het, is een, het komt van... In, in, in Tilburg... hadden ze... Het was eigenlijk de lakens werden daar gekleurd. Ja. En dan moesten de mensen hun urine... in de ochtenduren... naar die fabrieken brengen. Waar die lakens in werden gewassen. En dat waren kruikjes... En daarom waren het de dus het de kruikenstad. Met de carnaval, waar krijgen ze dan die naam? Maar... Maar dat is Tilburg, hè? Nou ja, ik, wat ik, het, het is zoveel informatie in één keer. Maar waarom zou je je lakens wassen in de ochtendurine? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Daar, daar heb ik geen, geen notie van. Maar ik weet God. wel dat dat daar vandaan komt. Oké. Okay. Nou, daar ben dan ben ik ook weer bij op, op dat opzoeken. gebied. Ja, nee, ja het is, dit is een programma waar op zich redelijk opgeweld wordt bij dit soort vragen. Dus er is vast iemand die weet waarom er in de kruiken gezeken moest worden. Dus 0801. Nou, 11... We hadden de urine nodig. Ja, dat snap ik. Maar waarom? Ja, voor de lakens. Ja, niet de kleuren. Maar, waar, maar, maar de werden de lakens dan lichtgeel? Ja, maar werden de lakens dan lichtgeel? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik denk dat het meer was om uh, de kleuren te behouden. Oké. Okay. Ja? Nou, het is een functie van ochtendurine die ik nog niet kende, maar als jij het zegt, dan geloof ik je. Ja, dan moet je wel geloven. Ja, dat doe ik. Zo ben ik dan ook wel weer. Dank je wel. Oké, okay, veel succes. Ja, bedankt. Doe. 0800-1121. Kevin ja hallo hallo ja ik had een uh, kijk het antwoord op die uh, vraag van uh, die kermisnamen ja en maar, klopt dat uh, wat, uh, wat ja, we net het klopt hoorden het helemaal oh gelukkig want wat? ja in Limburg wordt het met dialect uitgesproken en ik kom zelf ook uit Brabant ja ja en waar uit kon... de Haaikaant wat de Haaikaant de Haaikaant de Haaikaant moet die a in ja, dit kan, dit kan tot zes uur vanmorgen duren voordat ik vloeiend uh, jouw taal spreek. Maar, nee maar uh, uh, uh, uh, is dat de carnavalsnaam? Dat is de carnavalsnaam. De naaien. Na van het dorp Raamsdonk. Oh, he, gelukkig. Dat ken ik dan weer wel. Ja. Oh, okay. En uh, Kevin, hoe was jij verkleed in de tijdens de laatste carnaval? Of dorpse idioot. Ach, <laughs> en de rest van het jaar dan? Ja, gewoon normaal. Oh, oké. Okay. Ja. Maar uh, ik heb ook een uh, antwoord op die vraag van uh, Cor. Ja. Met de scooter. Ja. Dan moet je gewoon ook 30 uh, gaan rijden. Zou je denken, gewoon al het gemotoriseerde, uh, alle gemotoriseerde voertuigen moeten ja. natuurlijk aan die borden. Maar, de, maar... Hij, hij zei: als ik op het fietspad rij, maar je moet toch met je brommer tegenwoordig ook dan op de weg rijden? Je mag toch helemaal ja, niet meer dat, op de... Ja, uh, dat is aangegeven. Oh. Je hebt gewoon een uh, fietspad, een ja. verplicht fietspad... en je hebt een verplicht bronfiets fietspad. God, een toestanden we... toch, hè? Dat leggen we allemaal maar aan en er komen allemaal borden bij. Hè? Ja, ik rijd zelf ook op de scooter, maar ik vind het wel fijn om op de weg te rijden. En hoe hard rijdt die van jou, Kevin? Ja, niet zo extreem hard, oh. 65 maar. Oh, oh oké. Okay. Ja. <laughs> 65 <Ja>. maar. <laughs> En als je nou wordt ja, aangehouden, wel... hoeveel boete krijg jij dan? Uh, op de rollenbank krijg je geen boete, omdat er dan een correctie afgaat van uh, 5 kilometer per uur. En ik mag maximaal 60 graden rollenbank dus. Oh. <laughs> Na nou die, nou die correctie heb je dus uh, niks. Nee, dat scheelt wel een hoop natuurlijk. Dat valt alweer mee. Dat scheelt een hoop, ja. ja. Maar uh, en waarom ben je nu wakker dan, Kevin? Omdat ik, omdat ik nu wakker ben. Ja, waarom je nu wakker bent. Ja, omdat je nu wakker bent. Oh. <laughs> nee, waarom je wakker bent. Om... Ja, waarom ik wakker ben. Ja. Ik ben gewoon heel erg gisteren al naar bed gegaan. En ik was gewoon vannacht heel wat wakker. Oh, oké. Okay. Nou, gezellig. Dat ik ben naar rkc Tessen geweest. Oh, en? Helaas verloren. Ah. Uh. Ja, het is wel jammer. Ja. Nou ja, het, het, het, uh, over voetbal kan ik helemaal niet meepraten. Dus nu ga ik ophangen. Nee, dat hoeft ook niet. Is goed. Bedankt, hè? Ja, graag dan. Doeg, Doei. Kevin. Hoi. Stefan. Goedenavond, Astrid. Goedenavond. Hi. Hi. <laughs> ik belde over over het renteverhaal. Nou, heb je ook een kat op als service? Eh, nou, je, je vergelijking met de katten kwam aardig in de buurt. Maar het is vrij simpel, ja. denk ik. Ja. Toe maar. Uh, nou ja, goed. Het, het komt natuurlijk op neer. Ik denk dat je het zelf ook al weet. Maar op je betaalrekening eh, krijg je gewoon rente als je positief staat. Maar moet je... Moet je of kan je meer betalen als je negatief staat? En uh, het hangt vanaf wat voor een rekening je hebt geopend, een spaarrekening uh, of wat dan ook. Maar uh, zodra je in de min staat, dan, uh, dan gebruik je het geld van de bank, zoals je al zei. En zodra je in de plus staat, dan mag de bank jouw geld gebruiken om mee te beleggen. En uh, daar betalen ze jou dan weer rente voor, maar dat kan uh, laag zijn, 1,2 procent of meer of minder. Maar op mijn lopende rekening krijg ik geen rente. Daar zou je in principe gewoon een rente over moeten naar. En moet, moet ik naar een andere bank? Moet ik andere lopen een andere lopende rekening? Nee, want mij... Maar die, het zit al honderd jaar bij dezelfde bank... maar daar, daar werd mij altijd verteld dat je moet je een spaarrekening nemen... maar dan zit er de beveiliging voor de bank op... dat je het niet zomaar in één keer allemaal op kunt nemen... zodat zij niet opeens eh, uh, uh, hun geld allemaal uit de beleggingen moeten halen... en jou betalen. Nou ja, de... de, de, de... De grote, de grote truc is natuurlijk dat de bank je geld wil hebben... zodat je het niet in een of andere stalen pot in de grond uh, laat liggen. Ja. Zodat, uh, zodat zij er niks aan hebben en dat nee. jij niks aan kan doen. Ja. Dus wat ze willen is jouw geld op hun bank, zodat zij er wat mee kunnen doen. En de, al daarvoor krijg jij een, uh, een klein percentage rente daarover. Maar ook over de gewone rekening die je bij je... Oh, dan moet ik het... ik ga ik eventjes noteren dat ik dat eventjes moet... Uh moet checken. Want ik dacht altijd, als je je geld gewoon meteen beschikbaar wil, wil hebben, om bijvoorbeeld een mooi paar mm. schoenen te kopen, dat je dan zo'n rekening hebt waar je dan geen rente op krijgt. Nou ja, als je een creditcard hebt en je neemt er geld over op, dan moet je, geld, dan moet je rente betalen over het geld wat je, wat je opneemt. Ja, Maar, maar dat als is. Ja, ja. Maar als, jij, als jij geld op de bank hebt staan en je staat positief, eh, dan, dan is het in principe zo dat de bank beschikking heeft over, uh, uh, over jouw, jouw, jouw positieve geldstand... Ja. en dat ze daarmee kunnen beleggen. En in ruil daarvoor geven ze jou weer een percentage terug. Maar dat is in principe, als je een betaalrekening hebt, heel laag. Ja. Nou, ik, en... dacht, ik dacht altijd dat het, dat het nul was. Omdat ik het morgen gewoon op kan nemen. En dan uh, het zitten, hebben zij het net allemaal... Stel dat we dat allemaal doen en zij hebben het net allemaal belegd... dan heb je als bank natuurlijk een probleem. Nee, nee, wat de, het verleden de, wel bewezen heeft. Ja. De, de, de functie van de bank die is in principe dat ze, jou, dat, dat ze willen dat je, dat je je geld... Ja, bij, ja dat bij, snap bij, ik. Maar, maar, maar um, uh, uh, oh, wat wou ik nou vragen? Oh ja, dan is de vraag dus van um, Bart... waarom dat bedrag niet even groot is als andersom. Nou, dat, dat, dat, dat, dat ligt natuurlijk helemaal aan... waarom je een betaalrekening bij de bank wil hebben. Kijk, ja. Als je twee ton hebt, dan ga je dat op een andere manier inzetten bij een bank dan uh, wanneer je weinig geld per maand binnenkrijgt... en je wil een buffer hebben om, uh, om, uh, om te kunnen rondkomen. Ja. En ik kan me voorstellen dat uh, Bart, uh, uh, misschien, dat is in mijn geval... misschien wat vaker rood staat per maand dan dat hij in de plus staat. En dat betekent dat je moet schuiven. Dat is heel makkelijk. Hoe komt het dan, Stefan, dat jij zo vaak rood staat? Nou ja, je, je, je, je, je leeft op een, op een plus-min randje en er zijn, er zijn meer mensen die, die geen spaartegoeden hebben. en ja. dan, dan, dan red je het wel, maar dan zit je op een plus-min randje. En dan, als je op een min randje zit en je staat in het rood, dan is het natuurlijk veel duidelijker dat je, dat je, dat je moet betalen. Ja. En dat je ziet op je, op je bankrekening wat er afgaat dan wat erbij komt, ook aan rente. Ja. Maar goed, als je in de plus staat, dan kun je net zo goed zien dat er ook een, een procent rente bij komt. Nou, gewoon je best doen om in de plus te staan dan. Ja. Ja. Ik ga, ik ga morgen eens eventjes de bank bellen. Maar dank je wel, Stefan. Oké. Okay. Doei doei. Doei doeg. Het draait tenslotte allemaal om geld. Hè. Zeg mee, ja, ook. Het is allemaal about the money. We'll do it. Ja, en it's all about money. 0800 1121. Mevrouw Drenthe. Ja, goedenavond, daar ben ik. Hallo, gelukkig. Ik ben nog wakker. Um, ja, over die rentes. Ja. Ik uh, hoorde Bart. En ja, ik ben het wel met hem eens. Want het klopt natuurlijk niet. En volgens mij, wat die meneer daarnet zei, ik krijg op mijn lopende rekening geen rente meer. En volgens mij geven de meeste banken geen rente meer. Er was er wel eentje, ik weet niet of ik die nog. Ja, het de SNS-bank doet het nog, hoor ik net. Juist, volgens mij heeft die het niet lang terug uh, ingevoerd, of weet ik wat. Daar hebben ze toen ook wel mee gemaakt. Maar ja. goed, je hebt een bank waar je dus geen rente krijgt op je lopende rekening. Maar het is niet eerlijk, want je stort je hele salaris erop, of je, je, je werkgever. Mm -hmm. En die bank die doet met jouw geld wat zij willen, ongevraagd. en als jij je geld daar niet op stort, dan kunnen ze er ook niks mee doen. Dus ik vind dat ze er best wat voor mogen geven. Nee, maar het is toch, het is toch zo. De, stel, uh, stel, u heeft duizend uh, uh, euro over. Ja. En daar zit u, daar zit u mee en dat, dat, uh, dat heeft u in huis. En u denkt ook van, god, nou ja, dat ligt hier altijd maar. Dus u vraagt aan mij, want u weet dat ik een uh, enorme ijzeren kluis in mijn huis heb. Dat weet u toevallig. Uh, zegt van, mag dat geld niet bij jou in de kluis? Dan zeg ik, nou, dat is goed, maar dan, uh, uh, uh, dan uh, uh, moet u mij wel 1 euro betalen. Want, want ik moet ook die kluis die moet ik ook onderhouden, die, die deur moet ik oliën en ik moet dat ijzer poetsen iedere dag en zo. Prima, maar nou gooi ik mijn geld daar in die kluis bij u. Ja. Wat zegt u? Hé, hey, dat geld van die mevrouw. Ja. Daar ga ik leuke dingen voor doen waardoor ik rijker word. Ik als bank of als kluisbeheerder. Ja, maar, maar dus ik moet... Vraagt, de... nee. Dan vind ik dat ik daar ook aan mee mag verdienen. Want als ik mijn geld daar niet had gestort in die kluis van die mevrouw ja. of meneer... dan ja. kan diegene daar niks mee doen. Nee, maar als ik uh, uh, uh, in ruil voor het feit dat ik, uh, dat ik uw geld dan gebruik... om te beleggen zodat het misschien meer wordt is het één zo dat ik het risico neem... dat het soms ook niet meer, maar juist minder wordt. En dan betaal ik u wel gewoon netjes terug als u erom komt vragen. En twee is het zo dat u ook nog de mogelijkheid krijgt... op een gegeven moment om te pinnen of, of om geld over te maken. En er moet de hele dag iemand bij die kluis zitten... voor het geval u het geld komt halen. En die moet ook betaald worden. De service is er niet meer bij die bank. Nee. Er is een halve persoon die er nog werkt. En sommigen kijken heel zuur. Niet bij de bank die ik nu heb. Nee. En uh, je staat buiten in de regen. Nou, we gaan er wel op vooruit qua service enzovoort. We moeten alles zelf regelen. En uh, we krijgen er niks voor. Ja, dat het is. Ik daar. Ja. Hetzelfde als ik... Uh, als ik uw fiets gebruik gratis. U krijgt er niks voor. Dat kan toch niet? Ze nee. gebruiken mijn geld. Ongevraagd. Ze doen er van alles mee. Beleggen, weet ik wat. Ja. Nou, ik faciliteer. Dus zij kunnen ermee doen wat ze willen. Nee, maar als of ze als doen doen dat doen. niet doen... Als ze dat niet doen, dan moet, u, dan moet u gaan betalen om uw geld in die kluis te mogen leggen... en gebruik te mogen maken van de pinautomaten. En, in het uh, verleden ja. kregen we allemaal keurig netjes rente op onze lopende rekeningen. Ja, dat hoor maar, ik maar, ook van alle kanten nu. Maar ja. ja, maar tegenwoordig zijn die banken van die grote graaiers. Dus je krijgt geen cent meer, het tegendeel. En maar uh, schreeuwen over die bankenbelasting, dat dat zo erg is. Ja, ook, ook nog ja, eens een keer. Vergeet de bankenbelasting niet. Ze hebben ja. al ons geld. Nou, laat ze maar betalen. Ja, maar, maar, maar nou ja, goed, ik, uh, ik, ik kan het beter aan andere mensen overlaten om, uh, om het uit te leggen. Maar voor mij is dat het wel heel duidelijk. Nou, ik vind het niet terecht dat ik mijn geld daar stort en nee. ik krijg er helemaal niks voor. Ze kunnen op hun lauwere rusten, ze doen er van alles mee. Nee, het klopt niet. Waarom kregen we het in het verleden wel? En nu hebben de banken steeds minder aan ons te, te spenderen. Ja. Want iedereen uh, bankiert tegenwoordig via internet, weet ik wat. Het kost ze helemaal niks meer bij oh. de banken, naar mijn idee. Nee, maar al die mensen die ze... Dat, iedere, keer, want, als, iedere keer als ik voor 3,15 euro 15 iets koop via internet... en dan, dan moet het toch... Uh, nou, het gaat allemaal natuurlijk via computers... maar dan, dan moeten ook weer allemaal mannetjes die serverkamer stofzuigen en zo. <lacht> ja, ik, vind, ik, ik denk dat het kost toch ook allemaal geld. En wie moet dat dan betalen? Die mensen in die banken, de verwarming, de koffie. Weet ja, maar vroeger was alles beter. Nou, ja, ik het het ik nee, maar zeggen. het is wel. De, ja, dus er, er spelen natuurlijk ook een hoop. Want er, sowieso, volgens mij is het helemaal geen pretje nu om bij een bank te werken en zeker helemaal niet hoger op. Ondanks dat je er supergoed voor betaald kan krijgen. Ik ja. denk dat ik geen medelijden met ze heb, want ik zeg... Of voor mij zijn de banken de grote graaiers. Ja, maar, nou ja, goed, het is ook ja, een... Uh... Ja, je moet ook een hele hoop verstand van financiën hebben om natuurlijk... Ah, goed, ik ga ook niet de banken zitten verdedigen, ik lijk wel gek. Als iemand dat wel wil doen, 0800-1121. Een fijne nacht nog, mevrouw de Rente. Oké, okay, dank u wel. Tot u bedankt voor bijdrage. uw bijdrage. Nou, Dag. En bellen over de rente en de banken en alle andere onderwerpen... en vooral de cornelis Jetse 3 3D-knipvellen 0800-1121.